Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de N305 bij Almere zijn zeker 5 mensen gewond geraakt. Een auto reed in de berm en botsde daarna frontaal op een bus. Daarna raakten nog vijf auto's bij het ongeluk betrokken. De gewonden zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op de N305 is het een ravage. De weg is voorlopig in beide richtingen afgesloten. Enkele tientallen leden van de FNV voeren in Amsterdam en Den Haag actie tegen verhoging van de AOW naar 67. Ze doen dat bij de partijbureaus van PvdA en CDA. De FNV'ers hebben pamfletten tegen de ramen geplakt en proberen te verhinderen dat personeel naar binnen gaat. Bij de PvdA in Amsterdam is de deur dichtgemaakt met een ketting... De FNV wilde eigenlijk ook actie voeren bij de ChristenUnie. Maar daar is vanaf gezien omdat het kantoor van die regeringspartij in een bedrijvencomplex zit. De Japanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 1,2 procent vergeleken met het kwartaal ervoor. De groei is groter dan analisten hadden verwacht. Japan is de tweede economie ter wereld. Het land kwam enkele maanden geleden uit de recessie en het herstel lijkt nu door te zetten. Op Antarctica wordt binnenkort geboord in een zoektocht naar Schotse whisky... Een Britse poolonderzoeker liet daar precies een eeuw geleden twee kisten met de whisky achter van het merk McKinley. Ze werden drie jaar geleden diep onder het ijs gezien, bij de restauratie van de hut waar de onderzoeker destijds zat. De huidige eigenaar van het whiskymerk laat in januari boringen uitvoeren op het continent in een poging een paar flessen omhoog te halen. De rest moet in het ijs van Antarctica blijven zitten, omdat het een beschermd gebied is. Als de whisky nog steeds goed smaakt, wordt hij nagemaakt en opnieuw op de markt gebracht. Het weer. De bewolking neemt toe, vanuit het zuiden trekt de regen over het land. Vanmiddag klaart het vanuit het zuidwesten op en gaat het stevig waaien. Het wordt 13 graden. Dit was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 4 over 4. Welkom bij Delen. Laat ze snel over naar uh, Jovres. Joop, Joop, heb je weer nieuws? Ja, twee doelpunten zelfs. Eentje voor Voorland. Een schitterende goal, werkelijk. Bijna vanaf de achterlijn. Krijgt hij toch nog in de korte hoek. En dat was echt een beauty. En zojuist, want uh, Voorland wil nu nog aftrappen. Is het opnieuw Michel de Haan. Die Zandvoort weer op 2 punten voorsprong zet. Ik heb niet precies gezien hoe het kon gaan. Maar hij krijgt ieder geval de bal over de uitkomende keeper heen. En Zandvoort leidt met 3-1 hier in de wedstrijd tegen Voorland. Oké, okay, kortom een spannende wedstrijd waar het een en ander gebeurt, Joop. Ja, ja. Nu krijgt Voorland een, een vrije schop, een meter buiten 16 meter gebied. Ja, gevaarlijke plek natuurlijk. Uh, Boydevet gaat zijn muur goed zetten. Uh, de scheidsrechter staat erbij en die, die bal mag niet meer verlegd worden, vindt hij. Gaat 9 passen afmeten en zet dan zijn muur uh, op. als... Oh, dat is wel een hele grote 9 meter die hij doet hoor. Hey. Dat is meer een je of 12, denk ik oh, zo ongeveer. Dat gebeurt vlak van mijn neus. En, uh, maar het is, het is een goede scheidsrechter. eerlijk waar. Moet gewoon gezegd worden: uh, het is een directe vrijenschop, maar hij moet wel even wachten totdat de scheidsrechter fluit. <coughs> hij zet even de grensrechter op zijn plaats en dan gaat hij wel komen. Fla, fluit, zo, jou moet komen nog. Hij wacht nog even af, want er wordt geduwd en getrokken in de muur. En dat, kijk, dat heeft hij gewoon allemaal goed gezien, helemaal geen probleem. En, nou, ja, signaal. Oh, al? Oh, oh, oh, daar heeft zandvoort gehad, echt... Door het oog van de naald, de bal kwam door de muur heen. Kwam voor de voeten van Ronald Kahles. Schopt dan weg weer in de voeten van iemand van Voorland. En die tilt de bal via de voeten van Kahles weer over de achterlijn. En de corner ondertussen voor Voorland is genomen. Voorland heeft natuurlijk haast. heeft druk, moet druk geven. En dat is gewoon goed verdedigd door Jans van der Veld. Ik zei het al, ik vind het een klasse voetballer. Deze jongen, jij heeft zich heel goed ontwikkeld. En laat gewoon die bal lekker over die achterlijn rollen. Uh, boy de fit. mag de bal weer in het spel gaan brengen. Nee, er wordt eerst nog even gewisseld. Nou goed, dan gaan we lekker terug naar de studio. En dan komen we straks nog voor het laatste gedeelte van deze wedstrijd terug bij u. Voor deze wedstrijd waar Sansfoort met 3-1 voor staat. Dank u wel, Joop. van der Sey, uiteraard straks meer over deze wedstrijd. En uh, zo dadelijk gaan we even vertellen wat we allemaal nog in uh, dit uur gaan doen. Maar eerst hebben we Ellen Clark voor je. Hier is Blow Me Away. Help me people now, help me get the feeling back. got to get the spirit of the old day. Jan van wordt lekker gescoord daar uh, in voorland in Amsterdam. SV Savoort staat voor. Ja, en dat horen we natuurlijk heel graag over, Jan. 3-1. 3-1, ja. Met nog een minuut of 10, 15 vijftien. Een uh, ja, minuutje of een kwartiertje gaan ongeveer. Dus uh, we hopen dat het geen 3-2 wordt, want dan krijgen we van die, van die zenuwen. Ja, dan minuut. krijgen we weer van, uh, we zullen toch niet maar met één punt naar huis gaan of zo, hè? Nee, nee, nee met helemaal niks. Dat nee. is uh, nog minder. Uh, even ja. kijken. Ja, jij had weer uh, wat, wat, wat, wat klaarstaan? Of, uh... Nee, even een vraagje. Van, uh, morgen komt hij aan uh, in Zandvoort ja. natuurlijk. Dezint, de zin, te goed heilig man. Ja, Hoe maar... ziet de schema eruit uh, Albert-Jan? Ja goed, jij probeerde me net uit te leggen. Gewoon om twaalf uur komt hij aan op strand. Uh, als het goed weer is tenminste geloof ik. Hè. En anders uh, komt hij op een andere manier... Uh... Sorry? <laughs> uh, ...naar uh, het centrum van Zandvoort. Laten we beginnen omdat hij gewoon met de boot aankomt. En daar zal hij dan dus door het, vele kinderen worden ontvangen die allemaal even Sinterklaas een handje willen geven. En dat is om 12 uur. En daarna gaat hij door naar uh, het centrum en dan wordt hij ontvangen door de burgemeester. En dat zal ongeveer om kwart voor één zijn. Ja, klopt. En het alles natuurlijk live te volgen bij CFM op zondag. Where else? Ja, He? het op zondag. Van ja. 12 tot 2. Van tot 2. Wij, wij gaan het via de radio live volgen. En uh, dan nadat hij door de burgemeester is welkom gehet, dan gaat hij door naar de sporthal. De Korver. Hmm? En daar is, een, ja, daar is van alle activiteiten... Om twee uur gewoon een groot feest daar. Van alles. Uh, volgens mij zijn de kaarten al lang op hoor. Dus, uh, okay, dus, dus, dus ik hoop dat je een kaartje hebt dat je erbij uh, mag zijn. En wedden dat daarna als dat feest afgelopen is... dat er dan allemaal verdwaalde uh, zwarte pieten door het dorp lopen... die oh, niet meer weten hoe ze thuis moeten dat komen. Dat is altijd gezellig hoor. Dat is, dat altijd, is altijd gezellig. Ook, die verdwaalde uh, pieten. Dus morgen hartstikke volle bak... Een leuke dag, activiteiten rond Sinterklaas. Vanaf 12 uur live te volgen tot 2 uur op de radio. En voor de rest, natuurlijk live uh, in het dorp. We gaan het allemaal meemaken. En uh, ja, Henk en Henk hebben jaren geleden hebben ze ook een uh, bekende Sinterklaasplaat gemaakt. Want hij wordt nog steeds veelvuldig gedraaid. En wij mogen natuurlijk van vanzelfort op zaterdag niet ontbreken. Niet ontbreken. Nou, we gaan luisteren naar de single. Hier is Sinterklaas, weekend en niets. Het goede doel. Het goede doel. Henk en Henk, hè. Henk Temming en Henk uh, Wees bedoel. Ja, Henkie en Henkie. Henkie. <laughs> Geen neepie en neepie, maar één ja, keer en, en, en Henkie. Dan zit toch plaats dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijkt zijn paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Mijn zit heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ze heel ken. Helaas, helaas, er zit nooit thuis al zonder Zwarte Piet. Je toont ze hun vrije tijd op van een bleekje ziet.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 Tussendoor. We hadden het al over de beatpopsingers, dat die uh, stemmen zoeken. Maar uh, de dierenambulance zoekt ook met spoed chauffeurs. En wel de dierenambulance van de dierenbescherming Haarlem en Omstreken vervoert zieke of gewonde dieren in de regio. Met maar liefst vier ambulances maakt de dierenambulance ruim 3500 ritten per jaar. De chauffeurs krijgen een melding door van de centrale en handelen de ritten dier, uiteraard dier- en klantvriendelijk af. De chauffeurs zorgen ook voor een correcte registratie van de ritten. Met name voor de avond-, nacht- en weekenddiensten is er een nijpend tekort aan collega's. En dan is hun vraag wie minimaal acht uur per week, dat is één dienst, het team wil komen versterken. Nat natuurlijk moet je in het bezit zijn van het rijbewijs B met minimaal één jaar rijervaring en bereidheid om een dieren-eHBO-cursus te volgen. Wie wil dat niet? Bel voor inlichtingen Ellie Dams, telefoonnummer 023-549-1400. 023-549-1400. Dus mocht u uh, het, goe uh, het goede doel, de dierenambulance, uh, en u bent in bezit van een rijbewijs, bel ze, want ze zitten met smart op u te wachten. En we hebben het uh, gehad, uh, Albert-Jan, over het jeugddebat. Nou, het gaat er eindelijk aankomen. Aankomende dinsdag is dat. Het debat met. Een, een beetje naar politiek. Ja, dat? het is ook zo. Ja, oh, okay. De jongeren gaan debatteren in debat. met het college van burgemeester en wethouders. En samen met de griffier zullen ze aanwezig zijn. Vindt allemaal aankomende dinsdag plaats, 17 november. van half 2 tot half 3 in het raadhuis van het gemeentehuis. Spannend. Nou, welke raadvoorstellen liggen er dan? Jeugddebat voorstellen. Nou, we hebben het voorstel voor een uh, skatebaan aan de Tollestraat. en een uh, graffiti muur. Omdat kinderen hebben gevraagd om een plek in Salford uh, te krijgen waar ze graffiti kunnen spuiten. Ja, nou, dat vindt, uh, vindt onder meer plaats. En dan hebben we nog een andere. Een aanvraag gedaan voor een uh, beweegproject uh, voor uh, jongeren, er is ook een uh, aanvraag gedaan voor een jeugdhonk en een hangplek. En daarnaast heeft het college toegezegd dat er meer speelplekken voor jongeren moeten komen. Er is niet voldoende geld met, uh, om met alle verzoeken akkoord te gaan, nee. want er moet natuurlijk bezuinigd worden. Voor uh, volgend jaar is er 20.000 euro te besteden. Nou, uiteraard komen deze onderwerpen aankomende dinsdag ruimschots aan bod. Nou, ik zou zeggen, jongen, goed debatteren, ga goed voorbereiden, zet je verhaal op papier en overtuig de wethouders en uiteraard de burgemeester. Vanaf half 2 tot half 3 in het raadhuis. Ja, Daantje Lefferts, we mogen er wij? natuurlijk niet omheen gaan in deze uitzending. Hij was gisteren jarig. Hoe oud is hij nou geworden? Nou. 28. Ergens eind 20 of zo. Ja. Nou, nou, het is nog een jonge god hoor. Dus, uh... okay, maar in nou. ieder geval, Daan nogmaals, van nou, harte gefeliciteerd. gefeliciteerd namens al je vrienden en collega's of van uh, CFM. CFM. En deze plaat eruit speciaal voor jou. Steven Wonder en happy birthday. Zo doen we dat uiteraard bij CFM. Zo wordt een jarige collega. van harte nogmaals, uh, Daan. Zou er iets meer een het werkoverleg komen, denk je? Uh, ik heb geen idee. Ik denk het wel, hoor. Ik, ik denk het wel, wel dat hoor. hij komt. Ja, wel. Joop. Job, Job, Job. ja, ja. ben je daar? Ja, ik ben daar. Ja, ja, Oké. Okay. Ik niet. <laughs> nee, is goed. Ja, Zandvoort, uh, Zandvoort heeft het moeilijk, jongens. We zitten echt in de slotfase. Hoi, weg, Alles wat, uh, wat voorland uh, is, dat, uh, dat probeert natuurlijk uh, nog eventjes proberen toch, om nog aansluiten te krijgen. Lukt niet echt. Zandvoort, verder uh, met mannenmacht, krijgt daar ook uh, een beetje, een beetje ja, ongelukkig... Uh, ook. Uh, Buitenspel weer, verzand, maakt niet uit, dat is allemaal tijd. Ik heb geen idee hoe lang die schei gaat bijtillen. Want ik heb het al lang altijd. Hey, uh, hij laat nog eventjes doorgaan. Het begint zomer, volgens som een klein beetje donker te worden hier. Hè? Maar dat uh, heeft niet alleen uh, uh, zand verlast van Voorland natuurlijk ook. Voorland weer een aanval. Dieptepaas. goed gededigd daar, de pletiek van de oort, daar paal naar zijn broertje Paul, weer terug, en weer terug naar Paul. En dan wordt achter daar, achter meteen paard gepaard dat is doodzonde, want dat is een balverlies natuurlijk. Voorhand gaat weer in de aanval. De rand van de 16 meter gebied nu is voorhand. De bal komt voor, en er is een krande die het makkelijk kan wegpakken, en weg... Uh... Sturen naar Michel de Haan. Dat kan niet buiten spel zijn. want Hij stond zuiver voor de middenlijn. Maar dat heeft hij al een paar keer geflikt. Hij steekt gewoon die bal omhoog. En de Haan heeft nog steeds die bal. Gaat hij erin? Nee. Hij gaat voorlangs. Het is een achterbal. Heel jammer. Want de keeper was uh, niet voor zich goal. Maar het was een onzuiver schot van uh, Michel de Haan. Waardoor uh, de keeper van Voorland die bal weer in het spel moet gaan brengen. Vanaf de 5 meter lijn. Hij kijkt nog steeds iets op zijn klok. Die schaar zitten. Laat me spelen. Laat me spelen. Ja, de bal is genomen. Komt Voorland weer. Omdat ze waren op hun eigen helft. Dus probeer ze zo mogelijk vooruit te verdedigen. Zandvoort komt weer een diepe bal. Richting de nummer 9. Levensgevaarlijke voetballer. Maar goed opgelost. Jans van der Vel naar Remco Ronde. Ronde passeert zijn man op een hele mooie manier. Moet nu oppassen. Want anders krijgt hij hem in zijn nek. En dat gebeurt dan ook. Dat een slechte paas. Zandvoort kan die bal weer oppakken. En het is Ronald Kalers die de bal ver weg over de lijn schiet. En dat moet dus een nieuwe bal komen. En nog steeds vraagt die scheidsrechter om die nieuwe bal. En laat ze gewoon dus nog doorspelen. Inbruik voor eh, Voorland ter hoogte van de 16 meter lijn van Zandvoort. Gaat de bal komen. Nummer 19, invaller van Voorland. Hij kan niet goed pasen. En hier is het. Buitenspel, buitenspel en dan maakt hij hem weer heel erg boos om, dat heeft hij al een paar keer gehad. Zandvoort mag die bal weer in het spel brengen en nog steeds laat hij doorspelen. Kijk nu op zijn klokje, maar geeft niet aan hoe lang nog. Dat hoeft hij ook niet natuurlijk, dat is helemaal voor hemzelf. En Bodevet moet er gaan opschieten, anders kan hij nog een kaart krijgen Ja, daar komt hij aan. Ver weg, af van de middellijn richting Michel de Haan. De Haan kan er niet bij komen. De dus strekker van de Haan, voorland mag weer een vrije schot nemen op hun eigen op een eigen gebied. De bal lag hij stil, mag doorgaan van de zetten. Oké, okay. nou, als dat mag, dan mag bijna alles eigenlijk. Voorholland in de avond, op de helft van Zandvoort. Goed verdedigd daar door Bascalus. Elfseman overeind, Die ging over zijn been heen. Daar maakt hij tijd. Er was geen overtreding. Inworp. En dat is Voorland die toch weer balbezit heeft. Dan gaat er weer eentje liggen en weer een vrije schop voor Voorland. En zo gaan we maar lekker door. bal is genomen. En we naar de andere kant van het veld. Nu aan de linkerkant van Zandvoort. Hier het Aarsen daar. Dan is hij sneller. Nee, hij is niet sneller. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. bij de dub-out van Voorland. En dat gaat hier het Aarsen doen. Aarsen heeft natuurlijk geen Haars uiteraard. Gooit naar Martijn Paap. Paap die heel even eruit is geweest met de hoofdhand. Maar nu weer terug is. Sanford heeft dus heel even met tien man gespeeld. En Voorland heeft weer de bal te pakken. Goed gek van het paaltje van de oort. daar aan, bij aan het shirtje waarschijnlijk van de, de speler van Voorland. En weer een vrije schot voor Voorland. Die bal gaat natuurlijk een 16 meter gebied in. Weggekopt door Bas Kalis, Kalis. Jan Sonneveld, Jan Sonneveld. Heeft hij die bal nog? Dat doet het heel slim, dat doet het heel slim. Hij heeft nog steeds in het bal bezit, geeft die bal diep. Maar hij is niet onversantwoord, die erop kan lopen. En de keeper van Voorland kan die bal rustig weer oppakken en nog een keer in de spel brengen. Pardon, hoge bal, is niet al te ver. Net op de middenlijn van Zandvoort is het uh, Ronald Kalis die de bal kan wegwerken. Via Remco Rondij, Nee je hoeft hem niet aan te raken. Want daar is het uh, de keeper van Zandvoort Bodefet, die de bal weer in het spel gaat brengen. Heel veel weggeslopt maar die gaat over de zijlijn dan heeft hij wel eens met van die afzwaaiers. Maar hij is heel veel weg. En hij, die schijt zit al laat, voorland nog steeds. Die bal weer innemen. Ik heb nu al een minuut of 7, denk ik, misschien wel acht blessuretijd. Het zou kunnen, maar ik vind het rijkelijk veel. Eh, nog een keer voorland. Op eigen helft nu proberen ze die bal naar voren te krijgen. Via de linkerkant van Zalve. Weer teruggespeeld En daar is het Michel Daan die erin kan komen. Er wordt daar expres iemand aan zijn shirt getrokken. En daar moet een gele kaart voor komen. Ik weet niet of hij het gaat doen. Ik denk het niet. Nee, hij laat gewoon de kaart op zak. Maar in principe zijn shirtje trekken is een gele kaart. Dat gebeurt nu niet. Hij laat Zandvoort de vrije schot nemen. Natuurlijk staat Jan Sonneveld erachter. En het komt het dwingende fluitje van: Kom op, dat moet gaan gebeuren. Zonneveld wacht en wacht en wacht en is nu genomen. Via Michel de Haan naar Jan Sonneveld, terug naar de Aan. En die gaat daar een beetje pingelen aan de zijkant en raakt de bal kwijt. Zandvoort mag gaan ingooien. Zandvoort ingooit ter hoogte van de 16 meter lijn van het voorland. En dat. Uh... En dat zou in eerste instantie Michel aan doen. Dat laat het, het, het, het over aan Paul van der Hoort. Van der Hoort gooit verkeerd in. Vier verdediger van uh, Voorland. Gaat die bal weer over de zijlijn. Wordt verweggeschopt. En er zal een nieuwe bal moeten gaan komen. Die komt er ook aan. Maar je moet niet vragen hoe snel dat gaat. Zandvoort heeft natuurlijk geen haast. Uiteraard. Tjurt speelt die bal naar uh, Paul van der Hoort. Die hem opnieuw mag gaan ingooien. Aan de linkerkant van het Zandvoortse veld. In de voeten van Michael Kuil. Marco Kuil is zijn man kwijt. Wat doet hij ermee? Hij kan door, hij kan door. Nee, we een 16 meter niet. Is de bal kwijt. ...maar nog steeds Zandvoort in bal bezit. Patrick van de Hoort naar Martijn Paap. Paap. Paap, een mooie hoge bal. Daar kan de Haan niet bij komen. De keeper van voorhand pakt die bal en strijkelt over de Haan. Kunnen ze niks aan doen, niks aan de hand. De bal wordt nog steeds gespeeld, want de bal is nu weer bij Zandvoort. Zo. Paul van Oort, laat ze wegzetten daar. Vrije stop voor Zandvoort, ter hoogte van de middenlijn. En ik, ik, ja, ik denk dat het nou toch een keertje moet gaan gebeuren. Schrijfzetten. Want je bent nu al tien minuten bezig. In brochure En dat lijkt me rijkelijk veel. Remco Rondé, Naar nou, Van der Oort. Het komt er niet aan. Het is weer Voorland die kan overnemen. En dat is een kluts daar. En die komt eruit. Dat is uh, Voorland. Voorland kan gaan bouwen aan een afval. Door een stortere paas kan Ronald Kalis die bal gewoon wegwerken. En het is de weer de bal op de helft. En dit is eindelijk het signaal. Eindelijk. Oh, Zo pakt weer eens drie punten. Dat is een lange tijd geleden. En gaat goede zaken doen. Als uh, bijvoorbeeld is van uh, CSW. En dat horen uh, dat we er straks pas. Maar... Ja, op, eindelijk weer eens goede, goede berichten voor uh, SV Sofort. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Uiteraard. Nou, ja, tien minuten blessure tijd ja, ja, jij, jij kan... ja, zeker. Zo, hey. Ik denk hij laat gewoon tot vijf uur doorspelen. Dan hebben we een beetje programmavulling. Hé, <lacht> hey, Jap, dankjewel. Hey. Fijn weekend. Oké, okay, later. Dat was uh, jouw fris... Eindelijk weer eens dus een winst voor uh, SV voor -so En zo horen we natuurlijk graag. Volgens mij is het weer even tijd voor wat muziek. Op de zaterdagmiddag van CFM. are the Julie Louis, in the nieuws. And happy to be stuck with you. Ja, ja. mooi plaat trouwens, Albert-Jan. Ja, goeie handen. keuze, goede keuze. Ja, af en toe, af en toe. Ja, ja, ja, ja. Komt dat wel. Nee, kom. waar je mee omgaat, word je meebesmet. Yes. Hè? Dat zullen <laughs> we Goed. Uh, we hebben Bart Schuitenmaker in de studio. Goedemiddag Bart. Goedemiddag, Bart. heren. Goedemiddag. Um... Morgen, Amsterdamse middag. Johnny Jordaan, Tante Leen, Mankenelers, ze zijn er allemaal weer. Ze komen springlevend tevoorschijn. En dat eh, allemaal geladeerd door lekkere Amsterdamse hapjes, bitterballen, Amsterdamse joodse worsten. Nou noem op, tafelsuren, wat er allemaal bij hoort. Vorige week een heel groot succes. Zeker 45 mensen in het wapen. Nou beren gezellig. En we gaan het morgenmiddag nog een keer doen. Oké. Okay. En uh, ik heb ook iets begrepen, dus Amsterdamse middag, hartstikke leuk. Maar ik heb ook iets begrepen dat je iets in combinatie doet, of in combinatie is een aanvulling met het circus, uh, theater. Ja, morgen is, uh, is, zijn de stand-up comedians uh, in, het cabaret dus in, uh, in het circus. En ja. wij serveren derhalve een cabaretmenu. Uh, ook leuk, al wat uh, reserveringen voor. Dus uh, nou ja, die samenwerking is natuurlijk ook vreselijk uh, leuk weer op het plein. Ja, even, even voor de luisteraars. Uh, vanavond, of morgenavond is stand-up comedy van Ruey Verveer. En Murt Mossel in het Theater Circus Zandvoort. En daarvoor even lekker stampotje eten in het wapen. Ja, gezellig. leuk initiatief, die combinatie Circus-wapen. Ja, het ligt het is tegenover elkaar hè. Ja, en uh, wat ik zeg, die samenwerking wordt steeds intensiever weer. Ook voor volgend jaar mag ik verklappen. Gaat het kunstcircus weer veel actiever meedoen aan, uh, aan de kunstmarkten. Uh, onder de naam ook van Stichting Kunstcircus Zandvoort. Maar goed, dat is dan voor volgend jaar. We beginnen weer even klein. En uh, nu uh, morgen dus het kabaretmenu uh, in, uh, in het wapen. En uh, ik mag ook trouwens verklappen dat uh, Sinterklaas en zijn Pieter nog even voorbij komen oh, morgenmiddag oh, tijdens de Amsterdamse het, middag. Vertel, dus uh, uh, waarschijnlijk zit er voor iedereen wel een presentje in, in het wapen. Dus uh, dat gaat wel goed komen denk ik met die Sint. Die Sinterklaas, ja, krijgt ja, druk morgen. Zo, joh. ja, die heeft uh, het zweet op zijn voorhoofd. Nou, ja, moet je maar uh, Ook werken we morgen, ja, die Sint. Hé hey Bart, uh, hoe laat uh, begint het feest morgen? Vanaf in uh, drie uur hebben we Amsterdamse muziek en gezellige Amsterdamse hapjes. En heel Zandvoort is van harte welkom. Nou, we gaan alvast een beetje in de sfeer komen met Johnny Ik Je noemt hem al. Ik kan ze niet de liedjes van de leer, ze zijn nog niet versleten Dan gaat ie nog een keer Bij ons in de Jordaan Zing je van heel la, la, la, la, la Bij ons in de Jordaan Zie je de jongens in de meiden dansen gaan zee bij ons in de Jordaan de bloemen voor de ramen staan En de Amsterdamse humor nooit verloren gaan Zalang de leven in de breikop staat Als je ze ziet, ga je ziekten ga je dansen. Wat je wil over niet bij de jordenzen, ja, daar moet je wezen. Wil je vrouw door het leven maar Zo, zo, zo is de Jordaan in die zo groot? Maar ook die Deense akker -ak laat ik je drinken van de niet. Op taak, op in plaats van elkaar over te zien. Er pikken tanen zien, er pikken tanen zien, er pikken tanen zien, het pikken tanen zien, het water alweer. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aan komen niet. Ze willen, maar Jordanezen zijn niet sterk. Ze beweren niet zo liever, het op de gillen, dat een er altijd werkt. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, de Jordanezen zijn een god. ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer. Bij ons in de Jordaan zin je voor heel lauw, lauw, lauw, ons in de Jordaan, zie je lauw, lauw, lauw, de lauw, lauw, lauw, De vlonnen voor de ramen staan En de Amsterdamse huur wordt nooit voorgaan Zolang de level in de vrijpot staat Nou, ik ben helemaal in de stemming hoor, voor morgenmiddag gaat helemaal goed komen Nou ga ik net als een oude lul klinken, weet je wel. Toen de tijd werd er nog lekkerder muziek gemaakt. Oh ja, Hier Vitesse, maar het is natuurlijk wel zo Albertje. Klopt. De Nederlandse was... met Vitesse, Rosaline. Oeh, Rosaline. Oké, okay, het uh, ja, uh, is alweer bijna tien voor vijf, we naderen de klok van vijf. Uh, even een uh, aantal dingetjes die ik graag nog kwijt wil. De filmagenda uh, voor volgende week in het circus. Uiteraard Sinterklaas, hè? Mm -hmm. wie kent hem niet. Uh, de... ook zwarte Piet? Uh, uiteraard zwarte Piet. The Amazing Movie. Hartstikke leuk om met de kinderen naartoe te gaan. Uh, en zelf heb ik een hele mooie uh, tip. En dat is de Filmclub van Simon van Kolm op woensdag om half acht. De Escapist, regie van Rupert Wyatt. Dus wat voor de ouderen. Met uh, Brian Cox en Damien Lewis. Het volledige programma kunt u teruglezen in de Zandvoortse Courant. En verder is er natuurlijk nog van alles te doen in het dorp. En wel vanavond uh, de babbelwagen. De documentaire Zandvoort, Zon en Zee. De, de veelbesproken uh, film van Thijs Okkersen. Dat begint om 8 uur. Verder begint weer uh, in Café Koper het jaarlijkse, de, de jaarlijkse tapasweken. Hoe lekker. En uh, heerlijk drie weken lang uh, zelfgemaakte tapas uh, eten. Een absolute aanrader. Uh, morgenmiddag vanaf 5 uur jazz vanuit uh, Café Alex. Een zevenmans funky jazz band. Leo's Drugstore. En uh, dat alles vanaf 5 uur live bij Café Alex. Nou, Amsterdamse middag hadden we al besproken. Kijk even op mijn lijstje. We hebben de evenementen voor dit weekend hebben we doorgenomen. De filmagenda hebben we doorgenomen. Uh, waar ik u even uh, op wil attenderen. De kaarten die zijn zo goed als op, als ze al niet op zijn. 22 november uh, probeert hij het, de Ma Maastrichter staar het bekende koor. Uh, er waren nog iets van uh, bij, bij de. 10? Uh, kaas, nee, kaaswinkel. Tromp die had nog 10 kaarten. Dus uh, wie weet, loopt er nog even heen snel. Misschien dat er nog kaarten zijn. Voor de rest uh, wordt er natuurlijk in Heerenveen geschaatst met een herenveen geschaatst. Zonder Marianne Timmer. Succes. Zonder Marianne Timmer, maar wel met Nederlands succes bij de dames. En de heren zijn nog druk bezig met de vijf kilometer. Vanavond uh, oefenen in het land Nederland-Italië. Gaan Johan, we winnen? Zoals Johan Cruijff dat altijd zei: van Italianen die kunnen niet winnen, maar je kan er wel van verliezen. Oh. Dus uh, schaatsen nu. Vanavond voetbal. Volgende woensdag Paraguay-Nederland. Voetbal. Dus uh, nee, volop dingen te doen. En kijkt u, mocht u wilt u alles nog eens rustig nalezen, dan kan het uiteraard in de Zandvoortse courant. Ik krijg gewoon weer zin in Zandvoorts. Ik ben ja. Zeker weten. Wat een mooi feestje. Morgen natuurlijk, Sinterklaas in tocht. CFM hem Live uit tussen 12 en 10. In de muziekboulevard. was je dan. Passelijke plaat, want wij gaan zo dadelijk ook weer onderweg naar ons werk. Ja, niet onderweg naar morgen, maar we gaan onderweg naar ons werkoverleg. Dat is naam, echt heel erg goed. Even namens mijn vrouw, hartelijk dank voor dit nummer. Want uh, ja, nou, je hebt haar on, nu onsterfelijk gemaakt. Oké, okay, nou daar hou ik van. Een van haar favorieten. Nee, wij gaan straks vergaderen en straks komt uh, Roy Air. Roy Air, ja hij is zich alvast uh, aan het uh, voorbereiden. Roy Air. Zit ik er? weet uh, zeker zijn vriendin krijgt vanavond een bosje rode rozen. <laughs> ja... Dat staat uh, als een paal boven water, toch? Roy? Ja, zeker weten. Het wordt ja, zeker. een fantastische leuke uitzending. Jij gaat uh, zo meteen een leuke uitzending maken. En daarna ga je naar Alex in uh, noordwijk uit. Ja, helemaal Van geweldig. inderdaad Het Bosje Rooie Rozen. Ja, en bekend Han, met uh, Gerard Joling en iedereen. Dus dat wordt helemaal leuk. En Jannes is er ook nog en zo. Dus uh, dat gaat een gezellig...